Dit is Goldsche Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemena, Lucie Roodbol en Bernard Robben. En de techniek is wederom in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Lucie Roodbol. En Lucie is een beetje verkouden, dus af en toe dan duikt ze even dus, uh, het gangje op met een glaasje water... als er een hevige hoesbui komt, maar er staan er twee glaasjes water, Lucie. Dus, ja, het kan, uh, kan dat weinig misgaan, staan. ja. Ja, en, en uh, we hadden maar liefst drie gasten, Victor Retel en Marije de Groot... over de vorderingen van de aanleg van het uh, tuinpark in de hoek van de Kalverstraat naar Tolburgsweg. Maar Victor Retel heeft zich ziek gemeld... En Marije de Groot, die ook zou komen, is nog niet gearriveerd. Dus we hopen dat het allemaal gaat lukken, luisteraars. Maar dan beginnen we daarna gewoon met Martijn van Heeswijk over het project Vonkelsteen. Oftewel het collectief particulier opdrachtgeverschap. Het is helemaal mondvol. Ja. Dus uh, dan praten we verder maar over het CPO. Hè. Dat is wat makkelijker. Dat is goed. <laughs> wat makkelijker. Maar nou, we beginnen eerst altijd even met een rondje. Wat was er in het nieuws? Lucie, heb jij nog lokaal of Internationaal, nieuwste nou, melden? internationaal brandlos. Ja, internationaal sowieso, maar dat is even het NOS Journaal voor. En landelijk, ja, wat mij natuurlijk bezighoudt... is dat fraudeer in, in, in die school in Rotterdam. Met die examens, hè? Met die examens, zo mm. van Frans. Eh. Het heeft heel veel commotie geleid. Ja. Examens uh, zijn uitgesteld. En ja, welke, welke vakken is nog meer? En wat ja. is daar in het land... Wat voor consequenties heeft dat voor alle, alle leerlingen die examen gedaan? En morgen zal de inspectie uitsluitsel geven. Omdat is op scholen is dat het onderwerp van gesprek ja. en zo, zo hoe, het, hoe het mogelijk is dat zoiets iets ja. kan uh, dus maar ja dat, kan dit betekenen dat uh, dat examen zeg maar ongeldig verklaard wordt en opnieuw moeten niet. worden overgedaan laten we hopen van niet want het is nu net allemaal afgesloten uh, we hebben net alle tweede correcties nu achter de rug dus als het goed is dan moet morgen alle cijfers binnenkomen en dan gaat wordt er gerekend En en dan ja, donderdag krijgen de leerlingen de, de, de lijsten van uh, de uitslagen. Hè? Dus het is, ja, het is echt, echt, het is echt wat. Maar wat, wat wij ons afvragen is hoe het überhaupt mogelijk is dat, uh, dat, dat, dat een, een, een school een sleutel van een kluis mist al twee jaar. Nou dan weet je als er een sleutel kwijt is dat iemand hem heeft en dat je inbraakgevoelig bent. En dat waarom nooit een andere kluis is gekomen of een ander slot. En als je ziet bij ons als die, die, die eindexamens, hoe die opengemaakt worden, die zijn echt Verzegeld. Dan laat ik de conrector echt aan de leerlingen zien. Kijk eens, hij is verzegeld. Het is een, een heel ritueel, zeg maar. Voordat officieel de, de, de, de, de, de, de zegels verbroken worden waar de examens in zitten. Dat is een vrij nauwkeurige, ja, dat is een vrij nauwkeurige zaak. Daar wordt dat bij ons op school heel nauwkeurig mee omgegaan. En dan zo'n rector die zegt, ja we zagen wel dat die zak was opengemaakt met opgaven. Maar ja, we hebben... Me, dan denken wij ook. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar. Laks, hè? Een ja. Laks, ja. Nou. Ja. ja. Ik hoop. Ik. Maar we hopen niet dat dat uh, natuurlijk consequenties heeft voor nee. alle leerlingen nee. in Nederland. Nee. Dus het houdt ons bezig. Maar het het, het plaatselijke. Dat, uh, ja, ik, ik ben een ontzettende liefhebber van muziek en van cultuur in het dorp. En uh, ik zag dat mainframe weer op de donderdagavond. Het is al vorige week begonnen in juni. Van, uh, van 7 tot 11 uur uh, muzikale programma's weer hebben. Die voor iedereen, uh, voor iedereen toegankelijk is. En uh, nu 13 hebben ze dance muziek. Nou, is dat wel... Heb je wel eens gehoord, dance -muziek. Dat is heel. Uh, ik ja. hoor het wel maar het is niet mijn uh, meest favoriete muziek. Nee, ik ook niet nee. Nou ja, maar ik, ik snap wel waarom mensen dat leuk vinden. Het is heel lekker bewegen op ja, dance muziek. Ja. Ja, ja. En uh, 20 juni, ja, Country Western. Dus dat, dat is, is wel. wel. Ja, ja. En dan heb je op de 27 juni rockcovers. Dus ik denk dat ze allerlei covers spelen van rock bekende, uh, bekende rocknummers. Rock oh, ja. oh. Dus ik vind dat wel leuk. Ja, ik, ik juich dat soort initiatieven altijd heel erg toe, want dat maakt toch gewoon leuk hè dat er dat soort dingen zijn. Dus dat viel mij op. En dan denk ik, nou achter in de tuin bij mainframe. Ja, is er weer van, uh, van, van, van uh, 7 tot 11. Hè. Nou, als je weer een beetje meewerkt dan uh, zal het laten we erop. En Verder, Ja, ja, ja, ja, ja. Veres, nieuws, Nee, uh, ik heb ik heb ja, de nieuwste is de tuin van hé, hey, wanneer gaat er, maar ja, dat dat, ja, dat ja. misschien ja, komt hopelijk. dat nog te straken. Komt dat nog een bot van dan, moet moeten ja, we het goed Ja, houden, ja. ja. Oké, okay, uh, Martijn. Ja, ik vroeg me al af: van, is Martijn van Heeswerk soms familie van, uh, van Gerrit? En ja hoor, hij is zelfs de zoon van Gerrit van Eeswijk. Ja, ik mag het positief en, uh, beantwoorden. Ja, en wie is Gerrit? Gerrit is uh, de, de, de conservator van de Heemkundige Kring. Ik ben al lang uh, voorzitter geweest, dus uh, ik heb mijn functie overgegeven aan Jan van Eyck. Ja. En Gerrit heeft het overgenomen van uh, Hans van Gorp. dus uh, ja, ik ken Gerrit goed. Ja. Ja, de, meeste Actieve jongeren, man. de meeste jongeren die zullen ja. hem kennen als, uh, als leraar als, ja. basisonderwijs. Meneer Gerrit. Meneer Gerrit, Meneer Gerrit, Meneer Gerrit. inderdaad. Gerrit, ja. Leuk, ja. hè? He? Ja. Gerrit, heb jij nog nieuws te melden? Nou, of Gerrit nieuws te melden heeft, dat weet ik niet. Oh, sorry. Uh, Martijn, <laughs> excuse. Um, nou, ik was in ieder geval uh, aangenaam verrast dat uh, de weekmarkt voortaan op het Kloosterplein uh, ja. plaats gaat vinden. Ja. Oh, en, um, echt aangenaam verrast? Had je gedacht dat hij misschien op het uh, Oranjeplein zou blijven? Nou, het is uh, al een tijdje een rommeltje met het Oranjeplein. Dus uh, op ja. zich blij dat ze dat eindelijk aan gaan pakken. Ja. Uh, ik hoop gewoon dat er eindelijk eens een keertje een, een gezellig centrum in Goelen komt. Met wat meer groen ook erbij. En dat uh, de centrumplannen ja, nu door de crisis uh, wellicht weer wat uitstel hebben gekregen. Maar in de ja. toekomst toch wat meer richting uh, het kloosterplein mogen gaan. Dat daar echt een, een bruisend stads- uh, of de dorpshart ja. van gemaakt ja. kan worden. Ja, Vandaar dat die, de kans, het parkje weer is uitgesteld. Dat is ook geen goede ontwikkeling natuurlijk. Het zou leuk zijn als er ding al had gelegen bij wijze van ja, spreken. Ja. Zeker als je de zomer in gaat. Maar, ja, nou ja. Ja, ja. het is overigens wel leuk op de kloosterplein met al die terrassen. Het lijkt ja. me ook voor de horeca veel beter ja, dat het daar ja, gehouden ja. wordt. Want nu heb je de neiging als je de matje even opgewezen hebt, even een kop koffie te gaan drinken. Ja. En daar is alle gelegenheid ja. voor. Maar dat, uh... Marije komt binnen. Dag, dag, Mevrouw dag, Marije de grote uh, treedt binnen. Schrijf Eindelijk binnen, Marij. Uh, hallo, hoi. We zijn gewoon begonnen, Marij, dus. Uh. Nou, zonder mij gaat het ook door. Ja, ik, uh. <laughs> maar, uh, nog ander nieuws, Martijn, of uh, dit was hem? Nou, voor het, uh, wat betreft het, uh, het uh, dorpsnieuws in ieder okay. geval... Uh, ...was dit hetgeen wat me op was gevallen. Marij, overvallen we jou als we zeggen, we doen altijd een rondje. Wat was er in het lokale of andere nieuws? En, heb je iets? Hoeft niet hoor, want zeg ja, maar overvallen jou ermee. Mijn, mijn buurman al verteld heeft. Ik was wel tevreden met het feit dat de markt, dat is lekker kinderachtig, maar de markt gewoon op het kloosterplein blijft. Ja. Ja. Omdat, uh, die is, eigenlijk in het verleden was hij wel op het oranjeplein trouwens, heb ik achteraf bedacht. Ja. Maar naar mijn gevoel hoort hij op het kloosterplein. Ja. Nou, de geleerden zijn het er nu over eens. O, hoe lang is het geleden dan dat hij op het oranjeplein? Want ik kan dat wel. Nou, er is toch alweer Je lang heel geweest. Heel lang. Ja, maar ze zijn lang op het lang Oranjeplein geweest. ja. ja, ja. vroeger, toen de dieren ja, nog spreken konden, ja, ja, ja. uh, was het op het Oranjeplein. En ik moet zeggen ja. hoor, ik, vind, ik zie hem op het uh, Closerplein staan. En dan, ik, ik vind het soms wel eens rommelig, maar wel gezellig rommelig. Hij, ho hij hoort er wel een beetje thuis, ja. hè? kamer hoeven niet keurig achter elkaar, maar een beetje door elkaar staan en zo. Dat, nou, het, het leuke ook een is, sfeer. de bureaucratie, daar moet ik altijd een beetje lachen. Want het moet overal een onderzoek, en onze goede wethouder Theo had een onderzoek laten doen. Ja. Terwijl je op een gegeven moment gewoon over de markt moet lopen. En dan praat ik met ja. de Vietnamese Fat, Die staat hier al, zolang als hij hier woont dus bijna 30 jaar. Ja. En die hoef je maar één vraag te stellen. Waar moet, waar moet, natuurlijk op het Kloosterplein. Ja, en een paar ja. passanten die daar, uh, grijze I, ja. dames zoals ik. En die beginnen allemaal, het is veel ja. gezelliger dus, ja. Dat deed me deugd. Het mm. is dus geen wereldnieuws, maar het deed me wel ja. deugd. Ja. En ik had nog meer, maar dan moet ik eerlijk zeggen, dat was uit de collegebesluiten. Maar ik heb het even, omdat ik net even met mijn schapen bezig ben geweest, ben ik dat even kwijt. Met jouw schapen? Ja, de schapen die grazen op het hoekje Kalverstraat, Tilburgseweg. Gaas daar nu schapen? Ja, nee, die liggen nu te herkauwen. Want Oh, ik, ik, ik, ben, ik ben nog helemaal. Ben is, ik eigenlijk Golse ja Jawel, maar ik ben er niet, nog niet langs. Maar dan, dan staan ze pas sinds dan vandaag. staan ze sinds, sinds vandaag. Sinds, want gisteren, ik heb ze vandaag de gelopen. Gisteren. En ze zeiden, wat staat dat ja. gras? Oh, dan ga, dan ga ik gisteren. straks even kijken ja, ja. hoeveel. Nee, je ziet ze niet eens goed. Want ze liggen. Ja, ik heb net de schaapsherder John van der Hout. Waarvoor mijn dank aan John. Die heeft ze aangeboden aan de tuin. Maar ja, dan loop Aha. ik al vooruit op het tuinverhaal. Maar. Uh, daar word je heel gelukkig van. Dat is echt heel leuk hoor. Ja. Die schapen, er zitten negen schapen. Die liggen nu te herkauwen. Want ik dacht, zie ze niet. Hebben ze weggehaald. Maar, die, maar het uh, gras staat daar twee kondjes ja, hoog of zo. Ja. <laughs> en, uh, en hij is er heel blij mee. Want het oh, is leuk. natuurlijk een heel mooi uh, veld. Ja. En uh, er zijn drie zwangere schapen. Dus we hebben al afgesproken dat als hij mij even waarschuwt als er wat gebeurt. Want dan ga ik natuurlijk een beetje onderwijs bellen. Of uh, mensen die het leuk ja. vinden. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. We ja, hebben er echt ja, schapen, schapen lammeren op de meest onverwachte momenten. Hoor. Dat ik ja, uh, op een gegeven moment ja. ligt er morgens zo'n lammetje in in, uh, op ja. de hoek van de Kalverstraat. Ja, dus. maar de herder zal wel weten. Maar, ik vind, maar van wie is het uh, idee? Is dat van jou? Nee, uh, John van der Hout heeft negen kemp, Kempische heideschapen. Ja, ja. Ik heb het opgeschreven. Dat ja. zijn merkschapen, chique ja. Ja, ja. En die heeft hij negen en die heeft hij eigenlijk voor zijn border collies. Want ik dacht Aha. ook, uh, En die staan op het ooievaarsnest, maar die heeft aangeboden, gevraagd, bij ons via het B-team, bij de, dus de werkgroep De Tuin, mm -hmm. of zij schaapjes hier uh, mochten grazen. Ja. Omdat het een heel smakelijk veldje is. Nou, ja. dat past ja. ons perfect eigenlijk. Wij hebben er zaterdag nog gestaan, want er stond het hele plakket, -bi biodiversiteit en zo. Ja. En toen keken we ernaar en we deden echt ons best. Maar toen dachten we, ja, dit is, dit is gewoon hoog gras. Maar ja... Uh, het is ook hoog gras ja, nu. Maar wel een bijzondere gras. Uh, uh, nou zo. laat ik zo zeggen. Ja, daar zit natuurlijk nog wel biodiversiteit ja, in. Ja, ja. En uh, uh, John die was er heel blij mee. Ja, ja. En wij vonden het eigenlijk een ongelooflijk goed idee. Want dat uh, veldje moet omgeploegd worden. Maar ja, dan lopen we vooruit op het puinverhaal. Ja, ja, ja, en, uh, ja. en het is als het ware het uh, uh, preluderen op het mm. omploegen. En dan is het uh, alleen maar heel leuk dat het... Ja, uh, ja. Ja. Ja. Fitter, en hoe, hoe lang blijven ze er? Nou, voor John... Die is kenner. Die zegt, nou hier kunnen ze best tot het eind van de maand mee doen. Maar wij hadden als streeftijd om het, de tuin te beginnen om te ploegen. Uh, de dag dat de zomer begint. Vonden wij een mooie symboliek. Uh -huh. En dan zou er een graver doorgaan om wat te egaliseren. En wat uh, uh -huh. hoogteverschillen aan te brengen. En wat uh, teelaarde aan te brengen. Ja, en dat hebben we eigenlijk gepland. We hebben steeds gewacht. Want iedereen vraagt, wanneer begint er nou uiteindelijk wat? Uh -huh. Ja. Maar we, ja, ik heb van die momenten dat ik denk ik doe het allemaal helemaal netjes volgens de regels. Maar soms word je daar heel moe van. Want we wachten op de gebruiksovereenkomst met de woonstichting. En in de oudheid toen nog gewoon onze woonstichting was met Johan de Koster. Toen waren gewoon de lijnen heel kort. En toen werd dat gewoon geregeld. Niet eens onder keurig op papier. Mm. Maar dan ging dat. En dat is tegenwoordig veel ingewikkelder. Want die bestuurder die erover gaat. Dat probeer ik al een week lang om de man te pakken te krijgen. Ja. Want... Gaat via de gemeente, maar de gemeente zegt: Bel jij nou zelf? Want tegen mij zeggen ze dat het nog twee weken duurt. Dus, ja. en, uh... hey, maar daar gaan we dadelijk over verder, Marij, ja. want het is uh, mede het onderwerp van vanavond. Overigens, uh, jouw medecompaan uh, Victor uh, Retel Ziek? heeft zich afgemeld. Ja, ja weet ik, ik ja. heb al lang telefoon gehad. Ja, maar, gaat. Ja. maar uh, ik zeg net nou: Marij komt en dan komen we beslist geen praat aan te kort. Dus, uh, dus meer. Mee, ik verwacht <laughs> het nodige van jou, Marij. Dat was jouw nieuws. Ik vind die wel leuk nieuws. Herder, herderlijk nieuws. Maar ik was helemaal, ik vond zo'n leuk idee. ik ja. ben helemaal blij. Vindt het ook van, grap, he? dit is he? ook ja. een het grappig idee. Ja. Ik ga straks onmiddellijk even kijken. Nou, dan had ik nog wat dingetjes verzameld, even kijken. Er stond vandaag in de krant, daar vond ik eigenlijk wel een leuke opmerking: Deborah Eikelenboom, jouw collega van de SP, die lijsttrekker. is lijsttrekker geworden bij de, van de SP, uiteraard, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. He, Destijds heeft heeft het overgenomen van, van, van, van ja. Geert van Afstade. En de voorzitter, Jan van den Brekel, roemt haar om het uitdragen van het SP-geluid en haar dossierkennis. Nou, dat is toch ook een uh, leuke ja. opsteking. Nou, hij spreekt terecht, ja. want uh, ja. ze is goed op de hoogte ze doet het prima. Ja, het is ook een heel actieve en betrokken ja. meid ook. He, dat, ja, zeker. Uh, ja. ja, zeker. Dan las ik ook in de krant, er stond er dinsdag in uh, 4 juni, uh, informatieborden langs toegangswegen. Ik heb maar eens even meegebracht. Ja, inderdaad. Langs een aantal toegangswegen uh, wordt er op uh, uh, elektronische borden... Rillaarsebaan, Tilbersweg en de Beekse Dijk in Goorlen en de Alfseweg in Riel... Ja. ...evenementen en verkeersinformatie zoals afsluitingen wordt vertaan aangekondigd. Als er straks een nieuwe rotonde ligt aan de Turnhoutse baan, ...dan komt er ook daar een informatiebord. Overigens, Marije, wanneer gaan ze daar beginnen? Oftewel de Rovertse Poort. Wanneer ja. komt die onderhand, Wanneer ja, komt de Boerke doe... Mutsers is nogal... Uh, nou, dat is hier wel van plan. Maar de een, Boerke Mussels zegt voor gelijk dat het aan de gemeente ligt. En de gemeente hebben recent gevraagd, zei chef Roeven. Nee, ze wachten op Boerke Mussels. Oh. En als je het echt wil weten, dan moet je waarschijnlijk echt gewoon de mensen zelf aanspreken. Want dat gaat altijd zo'n eigen leven leiden. Over die elektronische borden, hè? vertel het niet door. Hè? Ik word er niet blij van. Dat woud van borden, als je hier de gemeente binnenrijdt, ja. ik word daar echt ja. heel veel in. Het is bijna gevaarlijk. In ja, goorlen. Goorlen. Ja, eerst een, ik, ja. ik geniet toch wel in dan hoef je. Ik ben alleen Goorden. Dus zet het dan, genieten in Goorden. zet dat in Amsterdam of zo. Nee, maar op een gegeven moment heb je zoveel Borden heb je zoveel te lezen, dat je niet meer op het verkeer kan letten. Want het ja. lijkt ontzettend. Uh, af. Ik vind het gewoon. Ja. Mijn, persoonlijk vind ik ja. dit nou horizonvervuiling, ja, ja, ja. maar daar sta ik alleen in. Echt waar? Nee hoor, ik vind het ook. Als, als, als, als, als politicus helemaal alleen? Nou weet ik nog, een heel leuk nieuwtje... eigenlijk uit het collegebesluit. Het is ook niet groot. Maar weet je waar je ook gelukkig van wordt? En Mark van der Hout en ik... Mark van der Hout, uh, ja, ken ja. je ook. Uh, van de vele van de Houtjes. Uh, wij fietsten en wij mopperden over dezelfde dingen. Namelijk op fietspaden. Waar midden op die fietspaden weer van die obstakels staan. Ja, ja. Stoepen, ja. Uh, uh, bordjes, uh, pijltjes, uh, andere dingen... En eindelijk, ja. daar heb ik over gezeurd... en eindelijk gaan ze ze bij weghalen. een hele hoop plaatsen weghalen. Ja. Ik heb zelf ja, je een ziet domme... op een fietspad van anderhalve meter... staat er tegen de rechts moet passeren. Ja, welke oen doet het nou links? Maar het zijn, nee, zijn obstakels. maar ze zijn levensgevaarlijk. Ja, hè? Ja. Ik heb in ja. mijn vorig heb ik echt een keer een jonge gewond binnengehaald... die de Jacobsbaan tegen zo'n paaltje aanreed. Zo, ja. Die was uh, kapot hoofd. En, uh, ja. nee, dus daar word ik dan weer gelukkig van. Ah. Dat zijn de kleine dingen. Ja. Oh, nou... Wat? Nou, in ieder geval volgens de gemeente woordvoerder hoeft Goorlen alleen de elektriciteit te betalen. Dus ik bedoel, ja, de, de, de, het gemeentelijke apparaat is er toch voorstander van. Ja, ja. Omdat dus ik zou zeggen, uh, beetje... span je in om die zaken als nog ongedaan gemaakt. Oh heeft. nee, ik heb er niks over te vertellen. Jawel, jawel. Ik vind het gewoon niks. Een acht gemeenteraadslid van jawel, het CDA. wel, maar dit is, dit is uh, recreatie en toerisme... En ik ben best voor recreatie en toerisme. Maar wij hebben geen Efteling, we hebben geen Leeuwenpark. Ja. Ja, mijn stelling is altijd we hebben Riel, dus we hebben wel wat. Wat hebben we in Gool eigenlijk wel dan, uh, Marie? We uh, hebben een beeldschoon buitengebied... waar je stil van wordt van schoonheid. We hebben daar wel prachtige fietspadenroutes route, aangelegd. Die zijn keurig aangeduid. Je kunt daar wandelen, je kunt daar fietsen... maar het is niet noodzakelijk om grote reclameborden langs de weg te zetten. Vind hangen. jij het gedoe rondom recreatie en toerisme en die stichting... Wat over den? Ik moet daar voorzichtig in zijn. Het is niet mijn smaak. Ik nou. ben daar nou, nogal... Heel voorzichtig, heel diplomatiek een geantwoord. Een boekje uitgeven. Geniet in Goorlen. En als ik dan lees wat erin staat, denk ik. Ja. <laughs> ja. Al bekend ja. spul, hè? Ik heb ja, het ook gezien. Bekend leefen, spul, ja. hè? Ja. En soms denk de rechter, ik niet te veel aan, want kunt de rechterheid is ja, een prachtig gebied. Het ja, mag niet te veel mensen lopen, ja. want dan dus wordt het... Maar weet je, maar, aan ik bord ik mij gruwelijk erger? Langs de A58... Er <laughs> staat er, uh, wonen aan zee. Ja. Oh, wonen ja. aan zee. En dan staat er onder, uh, goor goor, zee. Een, goor, een zee een van zee ruimte. Ruim. Ja. Dat denk ik, jezus, welke bedenkt dit. Van de andere kant, het is wel een bord dat erbij blijft. Want die bedenkt zoiets idioots. Maar is dat een reden voor jou om dan te denken, oh maar daar wil ik wonen? als ja, je nou ik denk, een analyse ja. maakt, wanneer willen mensen ja. in Goren wonen? Ja. Ja. Is als het hier een leuk cultureel leven is, ja. dat het hier groen is, dat het ja. hier uh, gewoon aangenaam toeven is. Ja, ja. O, mag ik even? Ja. Ik zit op de log. Kijk eens aan. Ja. Nee, maar dat dit. Dat is inderdaad een beetje... Dat reclame heb ik ook wat moeite mee. En ja, gorelen aan zeeën, het roept ook irritatie op. Hè? Van ja, die ene plas die daar ligt. En, en, en. Dus, ja. uh, nee... Ja. Vind ik ook kul, hoor. Ja, flauw uh, Maar van de andere kant, denk ik, ik vind het ook een beetje gevaarlijk, hè, die elektronische borden. Ik bedoel, je hebt de neiging, want je leest. Ja, je, leest je moet je je moet even lezen. Dus je ja. aandacht is eventjes uh, jawel, afgeleid. Jawel, je, en, maar, nou, ze veranderen ook continu natuurlijk. Hè. Ja, ik die, uh, keer uh, ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik een mooi gelegenheidsmoesje. Want de hele wereld staat vol met borden langs de grote weg. Ik kom net uit Utrecht, uit de file. En dan zie je overal knippenborden. Hm. Dus je bent er wel redelijk op geconditioneerd. Alleen, ik vind het gewoon lelijk. Ja. Ja. Oh, het leidt nou. wel af. Het leidt wel af. Door al de al geknippen. Je wil het toch weten, je wilt het toch. En je hoeft maar een seconde eventjes op een bord gericht te zijn. En ondertussen. Ik vind het. Ik, vind, nou, ik wil niet zeggen gevaarlijk, dat is sterk ja. uitgedrukt. Maar het leidt wel af van de aandacht in het verkeer. Ik vind het storend. Dingen, dus. ja, ja. Het is een, een duidelijk standpunt. Ja. Maar ik zou zeggen, span je in om, om, om de zaak is, is, uh, uit, uit de wereld te helpen. Ja. Moet best lukken. Nou, ik had nog een ander leuk nieuwtje. Michael Bovert. Ik houd een signeersessie bij onze Boekhandel buitenlaag op zaterdag 15 juni. Dus komende, volgende, nee, komende zaterdag. Kom zaterdag. Ja. En, en dat is uh, Handboek voor de Tour de Frans. Nou, leuk toch? Wat het willen hebben. Dan wat ik ook een goed nieuwtje vond was. Uh, daar stond er stond in de kant van zaterdag een grote serie kerken gaat gesloten worden. Maar de Sint-Jan blijft in ieder geval open. Was er nooit sprake van geweest dat hij dicht zou Nou, gaan? Nou ja, de, de diensten gingen al, de pastoor zit al in, in, in Tilburg. Uh, ja, Bestuurden en wonen. bestuurde zijn van vanuit Tilburg. Dan denk, ik, nou ja, je, nee, maar die maar je weet maar nooit. Welk aspect he? ging die naar Tilburg? Nee. Want die, die, die kerk, die. Uh, ik ben nooit daar, sprake uh, van geweest. Ik ben er getuige van. Ja. Die oh. heeft. Uh, het lijkt me ook niet meer dan logisch dat er hier in ieder ja. geval een kerk blijft bestaan. Ja, ja, ja. Het is ook, nou, maar in wel. geval, ik, ik vind het toch prettig om het te lezen zo van, hè, hè, die kolen ze ook door de kerk. Want zo'n Korfse kerk, wat ik er ook een prachtige kerk vind, die, die gaat weg. Gaat die weg? Wordt die gaat worden? weg, wordt aan de eredienst ontrokken, heet het dan. Oh, dan. Zo en dan, dan moet je dan. een andere bestemming krijgen. Maar ja, wat dacht je van de Maria Boodschap? Ja, nou, ook. Bedoel, nou, en Margaretha uh, Maria Allakok, die maar wist, dat zijn rijksmonumenten. Ja, ja, ja. Maar, uh, hoe heet het, uh, Maria Boodschap ook, ook? hè? Ook een rijksmonument. Van en binnen kijken, en van om buiten. Om het even tot het lokaal te beperken, ja. ik word er ook niet ja. blij van. Nee. Er nee. was toch ooit eerst sprake dat er toch een soort van appartementen zou komen. Ja, dat ja, stond in boor. het lijstje van het Brabants uh, ja. dagblad, heb ik ook ja, zitten ja, lezen. Ja, ja. Toen trok het een ja, beetje op Het is nog niet goed. Nee, ja. dat, dat stond in de krant dat dankzij de raad is dat op langere termijn geschoven. Ja. En dat is niet ja. de waarheid. Ja. Want de raad heeft gezegd, wetshouder, ga er eens achteraan. Ja. Ja. En ja, eens. er waren wel vragen van, is hier een markt? Want wij ze hebben daar een hele avond een presentatie over gehad. Is hier een markt ja, ja, ja, voor... Ja, ja. Het waren appartementen, de kleinste, 35 vierkante meter. En wij zijn dat toch niet gewend. Dat zijn toch randstedelijke maten. Maar die mensen waren heel enthousiast. Maar we hebben er nooit, als gewoon raad zit... ...heb ik er nooit meer iets van vernomen. Ja, ja. ja. Dus het ligt stil op dit moment dan? Uh, wat ik weet, maar ik weet niet alles... Uh, nee. Ik heb daar niks meer van vernomen. Maar dat was een We zullen de ontwikkelingen volgen. Via de log. En in ieder geval er uitgebreid komt van doen als toe aanleiding bestaat. Nou, dan heb ik nog een. Even kijken. Aandacht vragen voor het midzomerfestival. op 1, 2 en 2 juni. En daar is ook een voltie van verspreid. Er is van alles te doen. Goh, de zing. Ze beginnen op vrijdag 21 juni. Dan krijg je op zaterdagmiddag de Sing Along Kids. Het midzomernachtconcert Concert. Jazzy Afternoon. Jonge goalische muzikaal. Die veel te doen. Ja, leuke stad, ja, Geweldig, ja, ja. geweldig. Nou, en dan als laatste... Ja, ik vond ik in het blad de uitstraling... Ik vind het op zich toch een heel aardig blad. Kun je het wel eens lezen? Ja, ik lees ja, wel eens. Er stond weleens, een ja. leuk artikel in met onze oud wielrenner Huub Silverberg. Ook een corrifé van heel lang geleden... Die noemden ze de Reus van Goorle. En niet vanwege zijn prestaties, maar vanwege zijn omvang. Als wielrenner was hij een man van groot postuur. Dus noemden hem Goliath en de Reus van Goorle. En hij zegt ook toen al, eind jaren 50 en 60, was er al sprake van doping. Maar ik niet. Ja. Dat zeggen ze allemaal. Goed, nou dan gaan we met het onderwerp beginnen. Maar we gaan gewoon met jou door als jullie dit niet erg... Uh, Martijn, geen probleem? Geen probleem. Ladies first, zeggen we altijd. Waarom? Ja, Marije. Uitgebreid artikel in de, in de kant van zaterdag 1 juni. Aanleg parktuin Goorle uitgesteld. Een uitgebreid even, artikel. Van nou ja, met, met een kop van hier tot kinder. Ja, ja, ja, uh, ja, uh, ja. In ieder geval valt het op. Hè? Maar uh, even nog terug naar uh, de historie. Wie is nou degene? Ben jij degene die achter dit plan zat? Ben jij de geestelijk moeder, moet ik zeggen, van ja, het plan? Ja, ik hoef niet zo nodig uh, die veren. Kijk. Als je het historisch perspectief is, het B-team ja. mocht daar zaaien en bijen dingetjes doen. Even voor de voor duidelijkheid, geleden. het biodiversiteitsteam onder leiding van Victor Helmrich. Hè? Ja, ja. Victor Retel. Ja. Ja, Retel. Uh, die mocht dat. Nou, toen vroeg ik bij de uh, Algemene Beschouwing voor het najaar, vroeg ik aan mensen die in Goorlen wonen... maar werken buiten Goorlen, overal in Utrecht en Rotterdam. Ik zei, wat stoort jullie nou, wat valt jullie nou op in Goorlen? Gewoon als je als relatieve... Terwijl ze al decennia hier wonen. En toen kreeg ik van diverse kanten te horen... nou, die hoek op de Kalverstraat, daar is geen porum. Ja. Om het even voorzichtig te zeggen. Nou, dus daar heb ik toegemeld. gemeld. En er werd er in mijn algemene beschouwing... als een van de gewoon kleiner dingen... van jongens, daar zou het eens iets mee moeten... En toen werd er tamelijk positief gereageerd. En nou, toen hebben we eigenlijk uh, uh, dat doorgezet. En toen heb ik een aantal mensen erbij gezagd En als eerste heb ik inderdaad het B-team. Want die zaten daar inhoudelijk al moreel al mocht ze al zijn. Dus hadden al een soort van band. Maar een inrichter van een tuin. Uh, ja, dat is dan toch weer een ander idee. En dan kan ik ervan dromen, denk ik. Oh, als het nou een heel mooi park wordt, weet je wel. En misschien wordt er wel nooit gebouwd. Dan mag je nooit hard zeggen, Want het is peperdure grond die ontwikkeld moet worden. Ja. Dat weten vriend en vijand. Ja. Maar goed, wij weten alle dat uh, de uh, bouw ligt stil. De woonstichting wil dit afstoten. Uh, volgens de wethouder, die wethouder verhoeven, is zeer druk doende om toch te proberen om daar iets bouw... ...ontwikkelingsopgang te krijgen. Wil de woningstichting het afstoten? Ja, ja. Die, die heeft het vanaf. niet op zijn ja, prioriteitenlijst. En dat is namelijk... ...ja, die zijn ook... ...die moeten terug naar hun kernactiviteit ...sociale woningbouw. Ja. En dat is een heel duur stukje... ...waar eigenlijk een parkeergarage zou moeten... ...zoals u wel bekend is. Ja. En daar zot, onder een strip... ...zouden er winkels of commercieel ...of een hotel of iets leuks en ja. spannends ja. Ja. En daarboven zouden dan appartementen moeten komen. Nou... Ja. Jullie hebben ongetwijfeld ook nog een keer die tekening langs zien komen. Van die ja. stedenbouwkundige ja. Ja. Ja. tekening. Waar een appartementengebouw op stond van 11 hoog. Maar waar elf, iedereen. Ja, heel veel commotie, ja, commotie over was. Terwijl het eigenlijk, als je heel eerlijk moet zijn, was dat een heel mooi plan. Eerlijk is eerlijk. Maar ik goed. Moet, ik moet zeggen, emotie, ik, emotie in je moet dus op die hoek gaan staan. En dan naar boven kijken. En dan denken hoe hoog zou 11 of 10 of 11 etages zijn. Dan denk je van. oh. Oh, een Zo. lekkere blikvanger voor Gool. Uh, luister eens. <laughs> weet je, nu, nee. Als je dit, dat voorstelt. Dan, wat jij nou zegt. Hè, dan moet je eens doen. Dat zie je recht door de kerktoren. Hè, Tilburgseweg. Je staat uh, met je rug, uh, nou ja, ja. Een beetje, nou. Je kijkt met je, in ieder geval naar de zevenzonden kijken. en Naar ja, dat ja. hoekje. Hè. Ja. Dan moet je eens voorstellen dat die hoek. Wat wijkend van de hoek natuurlijk. Ja. Een appartementengebouw ja. staat. Ja. Wat wij vreselijk verschrikkelijk vinden. Dan moet je nu eens kijken wat je er ziet. Ja. Je ziet er namelijk... Die ovale bouw van de ja. hovel. Ja. Je ziet er als het ware de achterdeuren, ja. de achterkanten. Dus ja. als daar een mooi gebouw, ja. wat niet het kerktoren aspect steelt. Nee, ja, ja, ja, ja. Zou dat een hele mooie harmonieuze ja. aanvulling ja. kunnen zijn. Maar goed. En de emotie ja. in Goorl. In ja. Goorl gaan we in hoogbouw. Geen hoogbaan, ja, nou, nee, Ik weet er alles van. Ik vind, van. Uh, uh, alles is maar betrekkelijk. Ja. En het past er echt. Het ja. was echt een mooi ont. Maar misschien hebben ze het nog. Misschien kun je ze de gaan ja. halen. Ja, ik zeg maar altijd op basis van voorschrijdend inzicht. Voor die was dat andere ik ideeën. Denk, ik denk dat en... er na de eerste ja. emotie. Ja. Dat er best veel ja. gedachten. Ja. Dat dat echt heel mooi zou kunnen zijn. Maar dat is mijn ja. persoonlijke mening. Nou in ieder maar geval. Dan vind ik het verraad dat de woningstelling woning het afstoot. Want ik hou vast die handel. Nee, dus nee, ja, pof, maar... nee, nee. nee, De woonstichting is terug naar ze. Die moesten echt saneren. Die zijn schaalvergroot. Die nemen geen onrendabele dingen meer bij voorkeur. Die hebben mm -hmm. bijvoorbeeld de Brede School Frankische Driehoek, mm -hmm. hebben zij ontwikkeld. Mm -hmm. Met dank van de gemeente. Want mm -hmm. zij zijn dan de bouwheer. De gemeente en de Brede School huurt van de woonstichting. Ja. Maar daar zit natuurlijk ja. een geweldige onrendabele top op. Ja. En dat soort grappen, daar gaan ze steeds minder doen. Dit is geen sociale ja. woningbouw. Ja. Ja. En uh, dat, ja, ze hebben wel meer stukken ingehoord. Dat weet je ook. Ik, ik heb even in een boze opwelling gedacht, Marij, zo van: uh, Nou, dat park dat moet dan maar betaald worden door de woningstichting. Nou, dat zou. Daar zijn en, zeg ik, even boos hoor, maar een beetje, ja, een beetje nou, de veroorzakers van alle Maar nou, nee, Dan mag, dan mag nou, jij betalen, de vervuiler betaalt. Ja, Bernhard, en nou reageer jij? Wij hebben dus met het Lentement en met Koninginnedag met een stalletje met plantjes verkocht uh, gestaan langs de Tilburgse voor de tuin, voor de financiën, maar ook een beetje de goodwill. Ja. Hoeveel mensen er. Knorrig reageerde van... Hu, hu, dat moet de gemeente maar doen. Want, uh, en de woonstichting hebben er genoeg geld aan verdiend. Ja. Dat, zijn, dat zijn twee partijen die geen van beide daar geld aan verdiend hebben. Die hebben er allebei geen winst aan. En de woonstichting voornamelijk heeft daar forse al op afgeboekt. Ja. Dus ik moet ja. eerlijk bekennen... Als ik die gebruiksovereenkomst heb van de woonstichting... Ja. Ben ik wel zo brutaal als ik die in mijn hand heb... Om dan nog vriendelijk en bescheiden te vragen... Of ze misschien een kleine bijdrage kunnen leveren. Maar... Ik vind het uh, uh, niet. Het is niet mijn eerste partij. Maar jij liet het toen straks al ontvangen, hè? Dus uh, ontvallen. Die gebruiksovereenkomst moet er komen, maar dat laten even op zich wachten. Hoe, hoe, waar, waar, waar zit het in? Nou, dat in? Werken zit... ambtelijke molens straken nee, of nee, nee, de uh, wereld zal al ongetwijfeld van beide ik, kanten aanwezig zijn? Ik ben zijn. een beetje ingevoerd in de ambtelijke molens en in dit geval moet ik eerlijk zeggen dat het toch ligt aan de woonstichting. Daar zeg ik net. Ja. Je merkt het verschil. Vroeger was het onze woonstichting met Johan de Koster en Scherlkes en die kennen we. En daar kon je mee bellen. En die waren. Uh, uh, ja. mild en, en bereikbaar. Ik wil de nieuwe woonstichting niet disqualificeren. Maar je moet eerst via 600 kies 1 kies 2. Hebt u klachten? Dus de enige lijn maar, is. Maar mee, meen je dat echt? Je wilt jullie, mee zitten mee gemeente, jullie zitten als gemeente. Er tegenaan. Er tegenaan. Nee, maar dat dus is stap even binnen. Nee, dat is een, nee, ja, dat is nee maar dat is niet Belen binnenstappen. Aan. Want dat is weer een hogere orde. Snap je? Dat is bestuur. Oh, dus vreselijk. Bernard, uh, En dat is. Het zit nu bij de uh, woonstichting en die meneer, die zou ook morgenmiddag zou die wat minder, minder druk zijn. En morgenmiddag ga ik hem weer bellen, omdat we het netjes wilden doen met die gebruiksovereenkomst. Omdat de gemeente ook zegt, van ja, wij willen wel uh, dat uh, uh, als er een bankje komt, dan moet het een goedgekeurd bankje zijn. Ja, ik heb neiging om daarmee mee te spotten, want dan denk ik denk, je zit Nog je thuis goed op een goedgekeurd bankje? Ja een veilig bankje. Wat het is moet er? veilig Onzeilig zijn. aan een bankje. Uh, is het Letterlijk. Weten, volgens, maar maar Marij, ja. jij als... ja. zegt in dat artikel ook zo keurig zo van, uh, we willen de woonstichting niet voor het hoofd stoten, maar ik, ik neem aan dat je toch uh, elkaar kennende op zaken kunt aanspreken, zeggen jongens kom, laten we nou de, nou, de Goorse ik... bevolking ja, daar eens niet ja, langer op wachten. Ja, ja, nee, ja, Ik ken die meneer zelf niet, dus daarom probeer ik hem nu te pakken te krijgen, want eigenlijk zou de gemeente dat regelen. Je, die kent, gemeente... die man, je kent die man niet? De, de ja, maar nieuwe... er is een nieuw bestuur met een schaalvergroting, die zijn toch gefuseerd met twee andere loonstichtingen, met lijststromen uit de En komen die niet kennis maken met de BNW? Met gewoon eenvoudige, eenvoudige burgers. Ik zou niet weten waarvoor. Maar het BNW wel, neem ik aan. Ik ben geen BNW. Ja, maar je weet wel ja, wat er speelt, ja. toch? Nee, maar laat ik zo zeggen. Die meneer ga ik vriendelijk deze week nog benaderen. Ja. en Ik hoef het papier niet te hebben, maar ik wou hem wel zeggen dat wij echt 21 juni... Uh, uh, zo'n shovel, zo'n ding ja, erin zetten. Ja, ja, ja. Zo'n manier met zo'n apparaat. Uh, en dan gaan we gewoon toch doen. En dan vraag ik hem beleefd met de hoed in de hand. of hij dat in ieder geval vast mondeling kan goedkeuren dat we eraan beginnen. Want we hebben tekeningen van leidingen. Want het is, we hebben een hartstikke mooie ondersteuning van uh, Arcades. Mm -hmm. Uh, dus die, uh, die steunen dus uh, met deskundigheid en uh, projectbegeleiding en plannenmakerij hebben we prachtige tekeningen mm -hmm. uh, daar heb ik net een contract voor op de bus gedaan en rekent, dat is iets van 15.000 euro maar dat is in ja. uren hè? dat is in uren dan hè? Ja, ja. En, uh, en wij proberen uh, uh, toch uh, laten we zeggen de zaak goed rond te regelen en in de raad is nou een voorstel we hadden 15.000 euro garantiesubsidie gevraagd maar er was meer een een grof gok gebaseerd op antelijke aannames die nogal fors waren. En ik begreep dat de tuin aanleg 10.000 euro kost. En die de grondbewerking vast... grondopwerking, 5, dus die tuin ja, kost straks ja, 15.000 euro. Nee nee, nee, nee, nee, nee. nee, Inherent aan dit type project is dat het uh, organisch georganiseerd wordt. Die meneer met zijn moeilijke machines, die moet je echt regelen en betalen, maar hm. daar ga je mee praten. Of je dat voor een vriendenprijs doet, nou, dat hebben we het dus al geregeld. Hm. Hm. Dus we hebben natuurlijk geld nodig, hm. maar... Er ligt geen spijkerharte begroting onder. van die plantjes kosten zoveel, die plantjes kosten zoveel. Nee, nee. Alleen bijvoorbeeld. de Rabo, om er iets te noemen. die heeft ons blind. op het invullen van één formulier 500 euro toegezegd. En die, daar heb ik al mee gebeld. met de juiste meneer gezocht. die buitengewoon vriendelijk was. Hm. En toen heb ik gezegd dat ik heel blij was. maar dat ik graag toch. Het iets meer wilde. Het 500 euro. En die meneer. Ja. en die meneer. die komt naar Goorlen. en die komt volgende week dinsdagmorgen om negen uur, komt u bij mij op de koffie... en dan gaan we naar de tuin kijken. En ik hoop op die manier. En bijvoorbeeld, er zijn meer subsidiënten. Dus we hebben aanbiedingen gekregen van hoveniers. Bijvoorbeeld uit de Moer, of hoe heet dat? Er is een ho hovenier die hier levert in Goorle En die zegt, nou, we hebben nog wel wat. We hebben bomen die we krijgen in Bruikleen. We hebben, Victor had van Brabants Landschap al een mooie uh, grote boom... die uh -huh. ook daar tijdelijk kon staan. Dus we hebben al een hele hoop dingen. Alleen... En vrijwilligerswerk kun je ook niet in geld bevatten. Maar, maar de gemeente heeft toch uh, 5000 euro beschikbaar gesteld? Hè? Nee, is toch... uh, de, dat is het voorstel wat door de raad moet. En daar was ik oh, dat is waar. Ja, ja. diep in mijn hart. Ja, ja. Was ik eigenlijk een beetje, ik was er niet bij met opzet. En ik heb een stukje hm. teruggeluisterd, niet helemaal, want toen moest ik weg. En ik was eigenlijk een beetje ondaan over de bureaucratische en regenteske manier waarop beren op de weg werden ge georganiseerd. Ligt de, hoe is de financiële onderbouwing en hoe is de verantwoording voor die 5000 euro? Natuurlijk krijgen ze dit, maar dan denk ik één moment worden God beter het over tonnen getimmerd ja, en een beetje zit. met de ja, relaxte ja, ja. hand. Dat is nou een beetje. Dat is echt het oude denken, want iedereen roept leuk particulier initiatief moet kunnen, maar dan willen ze gelijk dus. Alle zekerheden inbouwen en, uh, ja, en hoe ja, is het ja, afgesloten ja, ja, ja, ja, en hoe gaat ja, dat ja, verder en ja, reglementen. En dan denk ik, ja maar niet roepen, de particulier initiatief moet uh, gefaciliteerd worden en vervolgens... Uh, ...oude regels erop Het maar, losgaan. want een plan voor het, voor het parkje ligt er al in feite. Hè? Dat we heeft weken een... terug oh, Nou, Het in de is dat gestaan. ik rechtstreeks nu uit de auto kom van ja. Utrecht. Ja. Want ik heb een uitgewerkt, dat had ik eigenlijk ja. mee willen nemen... ...een heel mooi plan, waar Schiet het echt, echt uit. helemaal uitgewerkt is. En ook, we hebben een plan met ja. leidingen, want dat doet ja. die Arcades voor ons. We ja. hadden dus wel een tekening. Dat heeft ook in de krant gestaan, volgens mij. Ja, de, de, de, ja. De ja maar dat ontwerp heeft in de krant gestaan. Maar de uitwerking daarvan ja, ja. hebben we ook helemaal... In overleg met het B-team en dan ja. uh, nou, ja. wordt Victor zo'n een plantplan plan maken. En in ieder geval, uh, we hebben echt uh, een degelijk plan. Ja. Alleen het is ongelooflijk leuk om natuurlijk te proberen wat extra middelen ja. te krijgen. Om uh, bijvoorbeeld een, uh, het hek te fatsoeneren of een ja. bank ja. te regelen. Maar dan moeten we al gaandeweg de rit doen. Ja. Ja. Zeg Marije, jullie verkopen ook plantjes en t-shirts om de kas voor te spreken, ja, Loopt dat ja. een beetje of is, is, nou, zijn dat druppels plantjes, op een groeiende plaat? De plantjes, uh, het levert niet dramatisch veel op, maar het is ook uh -huh. een stukje goodwill. Uh -huh. uh, de plantjes en de t-shirts hebben we, het lentement en koninginnedag hebben wij hier gestaan. Dat uh -huh. was echt leuk. En, uh, maar de plantjes die hebben we dus, een hovenier koopt die in. En dan betalen we hem de inkoopprijs en de winst mogen we houden. Uh -huh. En t-shirts, die heb ik nog een aantal, die zijn eigenlijk ontzettend leuk, witte t-shirts met het logo van de tuin ontworpen door Bertels van de Pol, hoe heet uh -huh. ze? Uh, uit de Groene, weg. hoe heet ze nou? Dini? Ik heb geen idee. Oh, ik heb... Ik, Bertens, mevrouw Bertens van de Pool uit de is, Groeneweg. Weg. Bertens. Hennie Bertens. Hennie Bertens. Bertens. Bertens. Oh, oh okay. Ik Hanny. moet ook even... Oh. Oké, okay, heeft hij dit logo Ja, en die heeft een ontzettend leuk logo ontworpen. En dat hebben we op t-shirts laten maken. En dat is echt hele leuke t-shirts. Kost het een tientje. En daarmee kun je best naar de sportschool zonder verschut te lopen. Want het is gewoon heel leuk. Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, maar die zijn altijd ter plekke te krijgen. Ik zo Marij, het, maar bij mij. Ter plekke, bij jou. Marij, tot slot... Um, Wanneer gaan ze beginnen? Als het aan mij ligt, als het aan ons ligt. Uh, de zomer begint 21 juni, hè? Ja. 21 juni. Ja? Ja, maar voor die tijd gaan we nog wel lawaai maken als die lammeren gaan lammeren. Ja, dat nee, oh, nee, nee ja, maar, ik bedoel, maar dan ga ik dus kopen. Dus, uh, ja, we maar wel we komen, beginnen, hè, dus we beginnen nou. gewoon, dan moet echt, uh, want anders uh, ja, ja. duurt ja. het veel te lang en dat is niet meer leuk. Dus wat ons betreft, zoals we hier zitten, als eerste het parken en als tweede mag er nog eens ooit een appartementengebouw komen. Zullen we het daarop houden? Nou, uh, laat ik, ik vind zeggen, een parkje... Ja. Dus Op je moet het park niet altijd duur maken, blijft. want dat is weer een, uh, nee, een maar, nee, maar er is, was inderdaad ook zo'n discussie. Ja, en als, het, als er de bouwers komen, wat moet er dan gebeuren? Als er een projectontwikkelaar komt, dan zijn die bomen en die hele rattenplan... ...is dan hartstikke vlot dat nee, natuurlijk. Ja, okay. En ik ga ervan uit, heb ik nog niet gezegd... ...als er morgen een projectontwikkelaar ja zegt, ja. eer dan... Fysiek daar een schop in de grond staan, dan ben je altijd 2,5, 3 jaar verder. Ja. Met alle procedures en bezwaren Echt, en weet waar? Ja, natuurlijk, we leven in Nederland. <coughs> Ik denk dat het ik denk, ik vind ik vind denk, er heel leuk is. Ik dat park. Een heel hemel. leuk parkje daar ja. is toch nou. hartstikke leuk. Dat hoeft, nou daar nou ja. worden wij heel blij van. dus ik weet wat je wil zeggen. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. nou ja. Dan Ik, ik, ik maak je nog. Marije, bedankt. In ieder geval, uh, we, we, ja, we, we houden jou aan het woord. En we zullen je nog eens uitnodigen als het te lang gaat duren. Hè? Want je uh, bent nu het breekijzer binnen de gemeenteraad. Dus, Snap je wel? Nou ja, maar de gemeenteraad. Uh, ik stem niet mee over het voorstel van die subsidie. Nee, oké. Want het valt. Nee, als je. Ja, maar Zo we hebben nou, jou hoog, dus... Uh... Ja, maar ik, nou, ik vind het wel leuk dat ik hier zit, want het was die schaapjes. Ik had eigenlijk nog een stukje in het gros belang willen zetten over die schaapjes. Mm -hmm. Maar ik had het weekend geen tijd, ik was alles maar weg. Dus daarom komt het mij goed uit dat, dat, okay. dat uh, we de ins en outs van de nou. schaapjes kunnen vertellen. We stelden het op reis en zeggen toch eventjes bent komen vertellen. We ja. gaan naar de muziek en er is een, uh, weer vanuit een CD die ik heb meegebracht. Die heet De Oscar Album met 18 award-winning filmthema's. En uh, ik heb uitgekozen: De Piano van Michael Nyman. Luister maar eens. En dit was Michael Nyman met zijn De Piano uit de gelijknamige film. Dan gaan we nu naar het andere onderwerp, eh, CPO, afgekort. Eh, dat is eh, een afkorting voor collectief, het particulier opdrachtgeverschap. Het is een hele mond vol, eh, Martijn. Klopt. Eh, jij staat er, jij wordt vaak genoemd, maar ik zie je bij het bestuur staan. Carlijn van Heeswee, is dat jouw vrouw? Dat is mijn vrouw inderdaad. Dus die mocht in het bestuur en jij niet? Uh, nou ja, goed, ze heeft zich daar zelf voor aangemeld. Maar en... jij bent al de woordvoerder van het... Uh... Nou, ik zit op dit moment in de PR-werkgroep. Ja. Uh, wij hebben in eerste instantie, uh, er zijn 25 woningen die gebouwd kunnen worden. En uh, we hebben nog ruimte over, er zijn nog kavels over. Dus vandaar dat ik uh, in de PR-groep ben gestapt om het uh, project wat meer uh, onder de aandacht te brengen. Nou, en dat is de afgelopen tijd wel, uh, wel aardig gelukt, mag ik zeggen, gezien de animo die er in de krant is uh, verschenen. Ja, CPO, het houdt in als je, als je erin ja, duikt, dat het, het ja. houdt in dat het een, een, een groep mensen betreft die samen aan de slag gaat om het ontwikkelen en realiseren van een woningbouwproject. Klopt. En het grote ja. verschil tussen een woningkoop ja. van een ontwikkelaar en een woningbouwer binnen een CPO is de keuzevrijheid en ja. de kosten. Maar hoe zijn jullie ertoe gekomen en hoe heb je die veertien mensen bij elkaar gekregen? Want je moet er eigenlijk nog veel meer hebben. Klopt. Nou, het is iets wat uit de, vanuit de gemeente eigenlijk ontstaan is. Uh, het, uh, voorheen heeft hier de helle school gestaan. Dat zal de meeste mensen misschien iets ja. meer zeggen dan de vonkelsteen. Ja. Uh, dus midden in de Helle. Uh, er is daar een brede school gekomen, waar alles onder is gebracht aan scholen. Dus dit terrein was voor de rest overbodig. Er uh, stond ja. ook de peuterspeelzaal olleke bolken op. Uh, die is ook weg. Dus het ligt nu helemaal plat. En dan is de vraag van wat gaan we daarmee doen? Ja. Wordt het vrije sectorwoning, wordt het. Verkocht aan een projectontwikkelaar die erop iets moois op kan bouwen. Of gaan we het op CPO-manier doen? Nou, de gemeente heeft ervoor gekozen om het op CPO te gaan uh, bebouwen. Um, het grote verschil eigenlijk is van. Is, de, dat, is dat een besluit van de gemeente? Dat de, een gemeente van de gemeente die zegt van we doen het via ja. CPO. Ja? ja, Daar hebben wij niks over te zeggen. Maar wat gehad. houdt nee? dat in? Uh, CPO de, wil de... eigenlijk zeggen dat. Um, wij het hele project van A tot Z op gaan starten. Ja. Um, de gemeente heeft op zich uh, het aantal woningen bepaald... en uh, de, de, de bouwvlakken waarop gebouwd mag gaan worden. Uh -huh. uh, wij hebben zelf... Uh, zijn we op dit moment bezig om een architect te zoeken voor het project? Uh, vervolgens gaan we kijken: van nou welke stenen willen we hebben, welke dakpannen willen we hebben, wat voor uh, kozijnen moeten erin komen en wie mag het precies gaan bouwen. En dat, is die, en, en, en dat ja. is die vrijheid waar je het over da, dat had. Dat is de vrijheid, inderdaad. Dus je kan helemaal zelf heeft. bepalen welke type woningen. En, uh, tot, en, tot in bepaalde grootte. De gemeente heeft wel bepaalde randvoorwaarden gezegd: mm -hmm. uh, wat er wel en niet mag komen. Maar ze zeggen tegelijkertijd: ja, de helle is al vrij breed. Ja. Qua bebouwing. Dus er zijn niet echt heel erg veel beperkingen die er dan worden opgelegd. En uh, het voordeel is van op het moment dat wij het zelf gaan doen. Wij zitten direct bij de bron. Dus wij bestellen, om het zomaar even te zeggen, direct die architect. Ja. Er zit geen projectontwikkelaar meer tussen. Die al die tussenschijven besteld heeft. En die zelf de promotie moet doen. Wij zijn nu zelf bezig met de promotie. Om het project onder de aandacht uh, verder te brengen. Omdat we dus nog mensen kunnen gebruiken die daar kavels afnemen. Ja, en een projectontwikkelaar die gooit daar een, een hoop reclame tegen aan met de nodige advertenties ja. en, en folders. Ja, daar hebben wij gewoon weg het geld niet voor. Want wij zullen in eerste instantie zelf alles moeten, moeten financieren ja. totdat wij op een gegeven moment uh, de aannemer hebben gevonden die het project wil gaan uh, bouwen. En we de grond van de gemeente over kunnen nemen. Pas dan hebben wij een hypotheek ja. mogelijk. Nou, okay. Ik heb even zitten grasduinen op internet. En dan zie je inderdaad. Er is zelfs ook een, een, een handboek. Uh, particulier opdrachtgeverschap. Een speciale handboek. met uh, Je moet aan een, een hoop zaken moet je voldoen. Het grappige mm -hmm. vond ik wel. En dan moet ik even citeren: een, een koper kan ook worden betrokken bij de bouwplannen van een perkontwikkelaar. Dit is een vorm van medezeggenschap. Die ook wel consumentgericht bouw wordt genoemd. En tegenwoordig ook wat toegepast. Dus het is een andere vorm dan het CPO. Dat is weer iets anders, ja. ja. En dan zit er ja. ook een project ontdekend Dus bij. de gemeente heeft hiervoor gekozen en die, die maakt het uh, uh, bekend. En dan is het van uh, jongens, intekenen maar. Of, of ja, mensen uh... verzamelen die willen. Want jij zegt zelf in het kantenartikel, het is een behoorlijk avontuur. Waar de toekomstige bewoners van bouwlocatie Vonkelsteen in Goorden zich in storten. Ja, het is eigenlijk voor de meeste mensen de eerste keer dat ze een huis gaan bouwen. Dat je echt alles zelf gaat, uh, gaat opzetten. Uh -huh. um, er is begin december een informatieavond geweest bij de uh -huh. Bongert. Uh -huh. Waar uh, het project verder werd uitgelegd. En vervolgens was tot 1 februari de mogelijkheid om via de gemeente in te schrijven. Um, de gemeente die heeft wel eens eis gesteld dat wij begeleid moeten worden door een professioneel begeleidingsbureau, ja. dat is uh, de, de, de BIEP inderdaad, de BIEB, Bouwen ja. in Eigen ja. Beer uit Eindhoven. Ja. Ja. Uh, die hebben in ieder geval de expertise, de kennis. Ik wou net uh, zeggen, ja. Dus is het is niet een... zozeer ja. dat we het echt nee, allemaal zelf ik, ik hoeven wou, het doen, gelukkig. Ja. Ja. Ja. Ja. Die kennen de valkuilen ja. Ja. Ja. En, die, en die kennen tegelijkertijd de ingangen. Ja. Die hebben 30 jaar ervaring, dus die weten precies van ja, wat komt er allemaal kijken bij zo'n project. En, ja, maar je doet het wel allemaal zelf. Ik bedoel, Je hebt net al aangegeven, mijn vrouw die zit in het bestuur, dus de, we hebben een bestuur gevormd. Um, en er zijn nu diverse werkgroepjes waarvan uh, ik er in eentje zit in de PR-groep. Uh, er is ook een architectengroep die gaat kijken van nou welke architecten willen wij graag hebben, wat zijn de woonwensen van, van de deelnemers? En ja, wat kunnen de architecten ons precies bieden? Ja, want dat wilde Nick meteen vragen. Je hebt allerlei soorten kavels, er zijn nog kavels over. Ja. Betekent als je inderdaad je beaansluit aansluit en een kavel hebt... dat je ook voor een gedeelte toch wel zelf invloed hebt... wat voor type huizen, er verschillende type huizen komen... of wordt het toch iets uniforms? Uh... Nou, het is, uh, het is zo, er zijn uh, zeven rijwoningen. Die ja. zijn echt alleen voor koopstarters bedoeld. Ja. Dus daar komen de mensen die al een eigen woning hebben niet voor een aanmerking. Ja. Uh, ...vervolgens zestien tweekappers... ...en twee vrijstaande woningen. Okay. Um, ja, en ik had het net... Uh, ...je gaf het net al het leven aan... ...het is een groot avontuur... Ja, ...en dat is het eigenlijk nog steeds... ...want we hebben onszelf ingeschreven... ...maar we weten nog niet precies... ...op welke plek dat we terechtkomen. Oh, dat weet je nog niet. Nee, oh? nee. Want het is... Wie wil ik wonen? Lands, wordt Hoe wordt het? En, en, en, en wat kan ik betalen? Ik bedoel, niet ieder, ja. niet ieder kavel is even groot. Dus er zitten er nog ja, wel ja. wat verschillen tussen. Ja. En ja. het is de bedoeling, dat is ook een beetje de achterliggende gedachte van... Het is een collectief bouwproces. Je moet je niet gaan richten op één woning waar jij komt te zitten... samen met je buurman of buurvrouw. Dat is, dat is, ja, je nee. moet met z'n allen samen het complete project ontwikkelen. Je bouwt in feite een soort woonwijkje. Dat zit ja. ik net te denken. Dus ik zit meteen aan ja. een soort communeachtig iets. Ja, niet dat commune alles bij elkaar. Ja. Maar je ja. hebt ook van die woning. Gemeenschap, ieder wel een particuliere wooneenheid. Maar ja. toch gemeenschappelijk aspecten. Ja, is waarschijnlijk een band ja. voor het leven. Want dat zijn mensen die je, die je forever kent. Ja. Maar ik nog een vraag stellen. Hebben jullie bijvoorbeeld over uh, energievoorzieningen. Je hebt tegenwoordig uh, warmte, koude wisseling. Ja. Eigen, ja. eigen energievoorzieningen. Hebben jullie daar ook een... Uh, een uh, Aandacht een werkgroep voor? Uh, er is geen werkgroep voor. We hebben al wel... Uh... Huizen op de juiste hoek op de zon en zo? Of... Ja, nou, daar, daar kunnen we weinig over zeggen. Want dat heeft de gemeente eigenlijk allemaal al bepaald waar ja, de huizen nou, maar moeten komen. Als jullie creatief zijn, maar... dan kom je naar de gemeente en zeg je... Zegt, ja, maar die dingen moeten kantelen. Nou dat, dat klopt, maar dat, dat wordt erg lastig zeg maar. We kunnen wel zelf spelen met uh, de daken, hoe we de daken willen hebben. Dus we kunnen zeggen van nou we gaan uh, de daken uh, met de, de, de schuine kant richting het zuiden doen of richting het westen. Uh, dat mag je zelf allemaal beslissen. Uh, het is alleen wel zo van, nou we hebben dus inderdaad al een, een avond gehad. We zijn geregeld, hebben algemene ledenvergaderingen, waarbij we met z'n allen bij elkaar komen om over de voortgang van het project te praten. Dus we zien elkaar op regelmatige basis. En tijdens een van die avonden is inderdaad ook een, uh, een workshop geweest van iemand uit Eindhoven die een, een, een bureau heeft wat gespecialiseerd is in, in duurzame energie. En die heeft ons ook een aantal voorbeelden uitgelegd. Alleen het is zo van ja, we weten nog niet wat er gebouwd gaat worden. We zijn nu in het fase van, wat zijn de woonwensen? Uh, je zit met bepaalde budgetten te kijken die mensen te besteden hebben. Mm -hmm. En ja, er is verder nog geen aannemer. Dus je koopt niet een kant-en-klare woning nee, van nee, een nee, prikontwikkelaar. Dus je zit zitten de gedachten zelf te ontwikkelen. Ja. Dus daarom denk ik, is dit een mooi moment om te zeggen van, zeker op langere termijn geredeneerd. Mm -hmm. Zo van, uh, ga je ze uh, flexibel bouwen, of tenminste... Ik, ik begrijp bijvoorbeeld niet dat ze tegenwoordig van die smalle huizen bouwen die helemaal vol met niveauverschillen zitten. Mm -hmm. uh, nou ben ik natuurlijk oud, maar als je jong bent, is het ook niet handig om al die, nee. uh, al die trappetjes. Dus dan denk ik, wordt daar slim naar gekeken? Nou, dus Intergenerationeel of multifunctioneel? Of Kijk, uit, het is op dit moment zo dat wij een workshop gehad hebben waar het aan bod is gekomen. Dat in ieder geval bij de mensen allemaal leeft van nou, wat zijn ongeveer de mogelijkheden? En, en daar zijn die veertien mensen. Dat zijn die veertien mensen. Want ja. jullie gaan wel 25 huizen bouwen? Het is niet zozeer dat wij 25 woningen gaan bouwen. Er is ruimte voor 25 woningen... om te gaan bouwen. Aha. En uh, op dit moment Maar zijn stel, we... stel dat je nou... bij die 14 mensen blijft. Dan worden het er ja. 14. Dan zou maar dit... dan gaan die kosten stijgen. Dan zullen de kosten... Uh, op zich wel gaan stijgen, ja. ja. Uh, dus vandaar ook... Ja, hoe meer mensen dat je hebt, maar hoe beter dat het is. Ja. Uh, ja. Mocht het zo zijn dat we dus niet alles... Verkocht krijgen, maar ik begreep al wel van uh, aangezien mijn vrouw in het bestuur zit dat er al wel nieuwe animo is geweest. Ook naar aanleiding mogelijk van de promotiecampagne die er is geweest. Ja. Um, Mochten er bepaalde woningen of delen niet verkocht worden, ja, dan is het de mogelijkheid er om de grond aan de gemeente terug te geven. Dus het is niet zozeer dat wij als vereniging de complete oppervlakte moeten kopen. We lopen geen risico. Wij lopen wat dat betreft ja, niet zoveel risico dat we echt de grond helemaal af moeten nemen. En uh, de gemeente heeft wel eens ijs gesteld van nou, het moet geen. Ja, uh, er moeten geen, geen kale plekken tussen vallen. Dus er nee. moet wel aan één gesloten gebouwd gaan worden. Oké, okay. en dan als je maar... dat inderdaad die andere negen niet... Dan, wordt dat, dan blijft die ruimte ook een aansluitende ruimte zeg maar die open blijft. Ja, dat uh, zullen ja, we dan ja. even moeten bekijken. Of het, het kan op dat moment zo zijn. Ja, stel voor, je hebt uh, zeven rijwoningen worden gebouwd. Ja. Uh, of je hebt uh, de twee kappers en er wordt er maar net eentje niet van verkocht. Ja. Ja. Dat je in overleg gaat met bijvoorbeeld uh, de woningstichting... over het overnemen van één woning. Of dat je zegt van nou goed, de aannemer van uh, kun je deze woning... En eigen ja. beheer bouwen. Dus dat en zijn er zelf wel over verkopen. Te verkopen Want dat ja, zijn dan ja, wel de ja. enige financiële risico's. Want ik bedoel, de prijs van een uh, die varieert van 150.000 voor een starterswoning tot 310 voor een vrijstaand huis. Ja. En stel dat je die bouwt en je ja. verkoopt ze niet, dan heb je een probleem. Ja, maar ik denk de starterswoning ja. voor 150.000 uh, die mm -hmm. hak je wel kwijt. Hè? Ja, die mm -hmm. krijg je tegenwoordig. Die je helpen. En dat nee. soort bedragen zeker ja. niet. En bijvoorbeeld ja. je hebt ook senioreninitiatieven ja. die uh, van alles willen, uh, bijvoorbeeld. Uh, Zo'n blok van twee, twee mm -hmm. die bij elkaar doet en waar meer mensen in zitten. Ja, maar Martijn, maar ja, hoe kom jij zo terecht in die club? Want ik bedoel, jij woont al in Goorlen. Ja. Je bewoont een eigen huis. Wij, wij hebben een eigen woning, ja. En... Dat moet verkocht gaan worden en je begint toch aan, aan, aan dit project, aan dit avontuur. Ja, het is een spannende ervaring. Kijk, ja. het, het, het grote voordeel is van, nou, we hebben dan zoals de planning nu ligt ongeveer nog een jaar of twee voordat de eigen woning verkocht moet zijn. Dus wat dat betreft heb je nog. Dat is, is dat ook een, een, een eis van. van uh, je moet je eigen woning verkocht nee, hebben nee. alvorens nee. je je de Nee, denk ik. He? Meer van de bank, inderdaad. Ja, nee, ik ja. moet het wel kunnen betalen. Nou, dus. vandaar dat ik, ik zou ik zou het niet durven. Hè. Vandaar nee. een huis kopen zonder je eigen huis verkocht te hebben. Denk ik, nee, maar daarom dat ik ook zeg van ja, je hebt nog twee jaar. Twee dus er jaar. is nog een redelijk wat speling. Ja, ja. Uh, het is natuurlijk wel een groot financieel risico wat je neemt, omdat je gewoon niet weet: van ja, goed, waar gaat het naartoe? Wat, uh, wat, ja. wat komt er allemaal op je pad in de tussenliggende tijd? Ja. En In eerste instantie zijn er een aantal mensen ook geweest, niet, geweest die zich ingeschreven hebben. Maar niet doemdenken, hè? want ik geloof dat nee. de huizenmarkt nu op zijn is. Dat het nu langzamerhand weer... Nou, de verschijnen gelukkig de laatste inderdaad Jawel. positieve berichten ja. in de krant... dat inderdaad de prijzen weer omhoog ja, ja, zullen ja. gaan. En zijn er ook afspraken gemaakt met, uh, ja, de mensen moeten dus een, een hypotheek gaan, gaan verkrijgen en uh, is het bijvoorbeeld een Duitse hypotheek uh, mogelijk, want er is ook steeds meer sprake van. Dat, uh... Startersleningen, jongen, ja. Startersleningen. daar ben je slim mee. Ja, denk ik. Al uh... euro van de gemeente ja. hmm. lenen. Dat is heel betaalbaar. Dan wel. Ja, nou, dan kijk, er zijn ontsilver. verder geen eisen voor aan waar je een hypotheek moet afsluiten. Iedereen die moet dat een beetje voor zichzelf uh, zien te regelen. Ja. Um, en ja, goed, we, het is maar even af. Het blijft gewoon een groot financieel avontuur waar je in stapt. Ja. We hebben wel zoiets van ja, zeker gezien de huidige economische situatie waar we nu in zitten, um, stel voor, je wil dit later nog een keer gaan doen. Uh, je zult je huis nu niet voor een topprijs kunnen verkopen. Maar je koopt wel een ander huis. Wat ja, gewoon heel dus je uitgebreid kunt, ja, is ja, een ja. relatief o, la, prijs. Je kunt je, kunt je ja, wat ja. verlies veroorloven. Omdat ja, je dus ja, ja, zeg maar ja, een ander ja, huis te ja. ja. goedkoper aanschaft. Ja. Ja. Maar dat samenwerken, hè, als je zegt, van het is toch heel veel samen doen en, en samen overleggen. Um, het, het is een soort collectief. En stel dat mensen zich aanvullen, nou, dat lijkt me wel wat, um, sluit je dan onmiddellijk aan? Of omdat het om nauwe samenwerking gaat, dat je toch ook een soort. Ik wil niet zeggen baloteren. Maar dat je wel zoiets hebt van nou. Nee, het is zo van mensen kunnen zich gewoon. Gewoon meteen oh, aanmelden, meteen aanmelden. Uh, via de, de site uh, www.konkelsteengordelen.nl ja. Uh, daar staan ook inschrijfformulieren op mensen, ja, en het gaat dan ook op volgorde van binnenkomst van uh, de formulieren ja. Uh, ja, hoe eerder je inschrijft hoe hoger je op zich ook op de lijst okay. komt te staan om straks een kavel te kunnen kiezen wie het eerst ja. komt maar ieder... zo, zo is het ook gegaan bij oh, ja. de oorspronkelijke lotingsavond okay, ja. van de gemeente we konden tot 1 februari inschrijven ja. en die mensen die zich toen hadden ingeschreven die zijn vervolgens uh, op een avond met uh, medewerking van uh, de heer Verhoeven, onze wethouder ja, ja. Uh, uit de hoge hoed getoverd. En zo is er al een lijst gekomen met mensen die, uh, die op een bepaalde plaatsen op de loting. Ja, en degene die het hoogste staat, die mag straks het eerste zijn kavel kiezen ja. waar hij zou willen oh, okay. komen zitten. Ja, nee, omdat er nogmaals een nauwe, sa toch een nauwe samenwerking Ja, het vereist toch dat je. Ja, je u, u vraagt je af, uh, ja. uh, zo'n willekeurig bij elkaar. Ja, het hebben één, één doel voor ja. ogen. We, hebben, we ja. hebben allemaal hetzelfde maar het is doel. Is er een probleem onderling, zo van iedereen doet gewoon wat hij goed in is? Ja, ja kijk, het is van tevoren duidelijk, het is gewoon de meerderheid beslist. Ja, dat ja. is gewoon afgesproken. Heel democratisch. Weet, het is een democratisch geheel. Ja. Ja, okay. Dus uh, ja, twaalf mensen, zeven zeggen A, vijf zeggen B. En stel dat er nog mensen bij zijn die zo teleurgesteld zijn dat ze afhaken. Ja. Dat kan. Dat kan. Um, het is wel zo dat je, wat ik daarnet ook al aangaf, in de loop van het traject wel zelf zult moeten bijdragen. Ik bedoel, het, het ja. bureau moeten we al betalen, we moeten de architecten ja, op een ja, gegeven moment vraag, ook al gaan ja, betalen. Ja, ja, ja. Uh, dus dat zul je op dit moment het eigen zak moeten doen. Um, is het zo dat jij om welke reden ook af moet haken, dan staat het ook in de statuten, want het is allemaal bij de notaris vastgelegd, uh, dat de inleggelden... ...terug worden gekregen zodra er een nieuwe partij gevonden is die jouw oh ja, plaats okay. overneemt. Jou overneemt. Dat is in ieder geval okay. om het financieel risico voor de gemeente te beperken. Dus ja goed, we hebben in ieder geval morgen nog een informatieavond ja. bij Café Proost Joost. Ja. Tussen half acht en half uh, ja. tien bij ja, ja, ja. de Frankse driehoek. En daar zullen we nog een en ander uit de doeken doen voor mensen die geïnteresseerd zijn over dit, uh, dit mooie project. Echt leuk. Het ja. Is heel leuk. ja, er is ja, in ieder geval ja. fors, fors reclame gemaakt voor het, voor het project op zich. Ja. dus ik hoop toch inderdaad dat ik ja, dat ja. kan Ja, dat is een ja. leuk idee. En, uh, ja, ja. en ook het, en het feit dat ja. je zo'n inbreng hebt in hoe jij je huis wil bouwen. Hè? Ja, ja. Dat je ja. daar toch iets, uh, nou, je eigen ideeën daar toch in kwijt kan slimme architect, die ja. in een stijl wel. E ja, diversiteit, diversiteit Ja, maar het moet wel moet een eenheid uitstralen. Dat is wel een eind van de gemeente inderdaad. En je kunt daarin... Ja, en dan heb je meer geld dan zeg je van goh, ik doe er een dakkapel bij, ik zet er een garage Aan, ja, ik ja, doe er meteen ja. een aanbouw aan. En misschien ook iets gemeenschappelijks. Een, uh, een, dit is ja, een soort gemeenschappelijke tuin of uh, Dat kan allemaal. Uh, uh, ja. Ja, ja. Dat is wel goed. Mensen we moeten uh, gaan, gaan afkondigen, want het uh, uur zit er alweer op. Uh, succes zou ik zeggen. En uh, kom toch over een tijdje nog eens uh, vertellen hoe de stand van zaken is. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. Dus uh, dit was uh, Golse Kringen. Ik bedank onze gasten uiteraard weer, uh, Fik, uh, niet Fik, maar Marije de Groot en Martijn van Heeswijk voor de deelname aan het gesprek. Uh, en voor de technische ondersteuning, Stefan Eikenaar. Goldse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag, zaterdag en ook op donderdag, maar via internet 24 uur per dag, wereldwijd zelfs. Tik maar in www.lokaleomopgoorle.nl, Golsenkringen, HTML. Dit was het voor vanavond, hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.